zes uur. Freddy van met het NOS Journaal. Het Russische leger begint een grote oefening met 150.000 militairen vlakbij Oekraïne, meldt Staatspersbureau Tas. Oekraïne kondigde vandaag ook een militaire oefening aan in september. De relatie tussen de twee landen is al lang gespannen, met name sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid zijn in de coronacrisis te veel vermengd geraakt. Dat zegt de Raad van Volksgezondheid en Samenleving tegen Nieuwsuur. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het ministerie betrokken was bij het opstellen van bepaalde RIVM-richtlijnen. Bijvoorbeeld het advies dat lang niet overal in de oudere zorg mondmaskers moesten worden gebruikt. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 15 gelijk gebleven aan dat van gisteren. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt dat een stabiel beeld, ondanks een enkele lokale uitbraak.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 Vorige week was ruim een derde hoger dan de week ervoor. En ten noorden van Ameland is in zee een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het het lichaam is van het meisje van 14 dat sinds zaterdag wordt vermist. Het lichaam is gevonden door een duikteam van opsporingsorganisatie Search and Rescue Nederland. Dat was gaan zoeken nadat de politie de zoektocht gisteren had beëindigd.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 Ja, van kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Vrijdag 17 juli. Welkom bij het tweede uur van Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 7 uur bij je. Met de lekkers muziek en straks om kwart over zes. Als niet iedereen door elkaar heen praat. Om kwart over zes hebben we Christel met Lisa Zandvoort. Nog twee platen, dan komt ze in de uitzending.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 and titties. Zij zo. wel een van de zomers van dit jaar, goed zo meteen, dus inderdaad, Christel met het liefst van Standvoort. Heb je nou een vraag aan Christel? Dat kan, kun je gewoon appen, 023 023 573 0393. Dus het studionummer, dat is gewoon het nummer van al van ZFM. Daar kun je gewoon naar appen, 023 573 0393. Mocht je een vraag voor Christel hebben. Ik ga naar deze nummer of naar dit plaats van uh, Jamire ga ik bellen. zo. Yeah, yeah, Thank <laughs> you. Van het nieuwe album van Jamiro Kwaai, wat eigenlijk ook alweer een tijdje oud is. Goed, Summer Girl gesproken. Christel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En liefstuitzandvoort.com, de blog. En uh, ja, Christel die maakt die uh, en geeft alle tips over wat er te doen is in Zandvoort. En Christel, ik zag op jouw Instagram dat we bloemetjes moeten gaan plukken. Ja, klopt. Nou, niet zozeer de bloemetjes, maar eigenlijk de blaadjes. <laughs> Dit klinkt ja. als een liedje van Doema van vroeger. Ja, inderdaad. <laughs> ja, nee, je, je ziet nu heel veel uh, ja, gele bloemetjes langs de duinen, bij de, de strandafgangen en uh, in de duinen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, ja, allemaal rucola, als je goed kijkt. Moet je wel goed kijken, hè? Dan moet je goed kijken. Ja, heel veel mensen weten het ook niet. Dan, maar als je het even afscheurt en je ruikt er aan of je proeft het, je kan het gewoon eten. Je moet even goed kijken dat het niet een plek is waar... Uh, ook honden lopen of zo. Maar ja. de, dan kan je het gewoon eventjes proeven. En dan, uh, ja, dat is gewoon rukken. Je kan, het, uh, je kan het eten. Het smaakt net wel wat bitterder dan... Uh, of wat, wat ja. sterker dan dat je het in de supermarkt koopt. Maar ja, het, is, uh, het groeit hier gewoon. Wat leuk. Ja. En dat, dat weet je omdat je inderdaad zo'n zo workshop gevolgd hebt, hè? Ja, er zijn in de de duinen is een, een vrouw, zij is herborist. Uh, dus zij weet heel veel van uh, kruiden. En zij geeft sinds vorig jaar uh, ja, een soort wandelingen, doet ze dan in de in de duinen en in het bos. Uh, over superfoods in de duinen. En um, ja, zij, zij vertelt over, uh, nou ja, ze die gaat met haar het, het bos in of de duinen in. En dan ja, ze vertelt ze wat je ziet en wat er allemaal eetbaar is. Sommige dingen zijn ook niet eetbaar natuurlijk. Dus je moet ook een beetje opletten. En, um, ja, en dan, dan, ja, ik heb nu twee uh, van die ja, wandelingen of excursies meegedaan. Eentje was vorig jaar in het najaar mm -hmm. en eentje was in februari dit jaar. En um, wat heel interessant is, is dat, je, dat de natuur eigenlijk ook um, ja, producten levert die goed zijn voor jou in dat seizoen. Zo okay. dus bijvoorbeeld in het najaar zie je die duindoornbessen, die oranje besjes. Ja, die kan je heel dus veel vitamin ja, dat zijn echt vitamine C bommetjes ja. en ook rozenbottels die je hier veel ziet groeien. Nou, daar kan je allemaal, daar kan je jam van maken of je kan er, nou ja, uh, um, ja een, een soort sapjes van maken dat je af en toe een um, paar druppeltjes neemt. Dat is vitamine ja. En dat, dat helpt je goed de winter door, je hebt vitamine C nodig. Nou, toen was ik in februari meegegaan en toen wat ze bijvoorbeeld over brandnetels dat het heel goed was om die te plukken, brandnetelsoep en brandnetelthee kan je nog van maken en dat dat dan weer reinigend werkt zodat jij dus de afvalstoffen die je in de winter hebt opgebouwd, nou dat helpt, ja, brandnetel helpt daarvoor om weer te starten, goed fris te starten voor het voorjaar. Ja. En zo, uh, ja, zegt zij ook van, elk seizoen uh, kun je gewoon andere typen kruiden vinden die jou ook, ja, helpen in dat die leuk. periode. En uh, ja, wat we toen de vorige keer hebben gedaan is een, een pesto gemaakt van duinkruiden. Ze dus hebben allerlei soorten kruiden geplukt. En uh, eigenlijk zoals je normale pesto maakt met uh, basilicum, ja. hebben we dat nu uh, met duinkruiden gemaakt. Nou, dat was echt uh, heel erg lekker. Dus uh, ja, ik vond het heel erg uh, heel leuk. En nu komen er dus weer twee van die wandelingen aan. Eentje op, 11, een, een op 18 augustus en 1 op 12 september. En uh, die in augustus gaat over, over de zomerkruiden. Mm -hmm. En uh, de, die in 12, op 12 september is ze uh, over de herfst. Ja, dus dat, elk seizoen is het weer anders. Dus je kan eigenlijk vier keer meedoen uh, per jaar aan die wandeling. En dan hoor je steeds andere dingen. Ja, en de, je kondigt dat nu al aan omdat het natuurlijk best wel heel snel vol is waarschijnlijk. Ja, er kunnen ook maar iets van tien mensen geloof ik meedoen. En um, ja, het zit heel snel vol. Het is heel populair. En het was ook even een tijdje dat het misschien niet doorging. Dus nu staat het allemaal weer in de planning. En uh, ik doe zelf, uh, ga ik meedoen, ook op 22 augustus, aan zijn kruiden uit de duinen En die zit al, inmiddels al wel vol, die van Superfood, uh, die, die, daar is nog wel plek. Maar dat gaat, uh, gaat snel. Dus uh, ja. Nou, ja, ik vind het zelf heel interessant. En ik hoop dat andere mensen dat ook vinden, natuurlijk. En dan kom je maar, gewoon een keer hier in de studio pesto maken? Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat plukken, dat, dat, dat mag, uh, mag je alleen voor jezelf doen. Het is niet de bedoeling dat je heel veel gaat plukken en dan allemaal potjes gaat vullen... en dat dan gaat verkopen en ik zo. Lag, ik, ik zag een item op tv gisteren volgens mij... over een, een, iemand uit de horeca... die had uh, kilos oesters in Zeeland geplukt. Ik kreeg 2000 oh. euro uh, boete. Omdat je inderdaad je mag een emmertje oesters meenemen... voor eigen gebruik. Ja. En, uh, en de rest, uh, hij deed het echt voor zijn restaurant. Dat is niet de bedoeling. Dat zal hier nee, dat is niet de bedoeling. Ja. Nee. <laughs> Nee, en dat is hiermee ook eigenlijk. Dus uh, voor jezelf kan je gewoon een beetje wat, uh, wat meenemen. Ja. leuk. Over, over meenemen, ik kijk op je site en uh, ik zie ook de, de Beach Clean-up staan. Die is er ook weer. Daar zijn ze weer mee begonnen. En Klopt. Elke, elke woensdagochtend is dat weer. Ja, wij, met Jutters Geluk, die zijn uh, daar weer mee gestart. Ja, die gaan elke woensdagochtend. Ze gaan sowieso met hun eigen groep. Uh, mensen gaan ze bijna elke dag het strand op. Maar op woensdag kun je mee. Het is een open. Ja, Jutters ochtend. Mm -hmm. En zij verzamelen elke, ja, elke woensdagochtend dan uh, bij Talassa, ja, en terrassa ja. om uh, half tien. Ja, nee, heel goed. En uh, zij nemen dan de emmers mee, en van die prikstokken, en alle nou, ja, materialen die je nodig hebt voor beach cleanup. En dan kan je meelopen. En dan uh, alles wat er gevonden wordt uh, tijdens die, uh, die cleanup gaat mee naar Jutters geluk om, uh, ja, om dat om te smelten. tot daar maken mooie, mooie, uh, mooie zeepakjes van. Ja, en ik ben inderdaad bezig ook met uh, Daan uit Schorel. Die, uh, die heb je misschien ook op mijn site zien staan. Uh, hij uh, organiseert deze zomer, of eigenlijk is het een eenmansactie. Hij gaat in zijn eentje van Den Helder naar lopen in 23 etappes. Zo. En dan wil hij het hele Noordzeestrand schoonmaken. Maar hij vindt het leuk als mensen zich daarbij aansluiten. Wat leuk. En... Um, uh, ik heb contact met hem gehad om te kijken wat we in Zandvoort kunnen doen. Dus uh, we hopen dat we in Zandvoort ook veel mensen mee gaan krijgen. En uh, dat leuk. we hier het strand van Zandvoort ook dat op is, die is dagen dat tot 14 en 15 augustus. Dat is niet diezelfde jongen die vorig jaar hier door de regio liep? Nee, dat was volgens mij James. Ja, James. Ja, die we nog ja. een uitzending gehad. Een ontzettend gemotiveerde leuke jongen was dat inderdaad. Ja, ja. ja dat was een jonge knul ook. Ja. ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, dus er Goed, zijn een aantal mensen die daar heel uh, actief in zijn. En ik merk ook, uh, ik sprak ook met Daan en hij krijgt heel veel aandacht ook uit heel Nederland. En uh, wat, ja, je hebt natuurlijk, ik weet niet of je dat kent, die clean Cleanup Tour. Of Cleanup, mm -hmm. ja, die gaan ook altijd de hele kust uh, langs en die gaat dit jaar niet door. Want dat natuurlijk echt een event is. Ja. En um, ja, hij is dit echt begonnen als eenmansactie, maar hij krijgt wel... ...heel veel aandacht, omdat er gewoon weinig uh, andere dingen nu plaatsvinden ja. ook. Dus uh, dat is wel heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja. Dus dan gaan we van bloemetjes plukken naar afval plukken. Ja. En dan heb je vast nog een geheim tip. Nou, wat mij opviel uh, was dat er uh, wel weer wat, wat eventjes en dingen gaan, uh, gaan plaatsvinden. Mm -hmm. Vandaag was voor het eerst uh, de markt ook weer op het Badhuisplein. Ja. Uh, en die, uh, ja, die zou eigenlijk helemaal niet doorgaan uh, deze zomer. Maar die, uh, die stond er weer. stonden ze er weer. <laughs> stonden ze er weer, <laughs> ja. ja. Dus maar goed, dat vind ik op zich wel heel erg leuk. Want dat geeft altijd een goed zomergevoel. Dus die, uh, die komen hierna nog vier keer uh, deze zomer. Ja. En uh, bij uh, Surfana gaat door. Het Survana Festival, het 4, 5 en 6 september. Okay. Zo'n zo surffestival. Dat gaat ook door. En dat was ook best wel even nog spannend, maar dat is ook, uh, ja, ook toegezegd dat dat uh, gaat gebeuren. En uh, ja, bij Woodstock zag ik dat ze ook um, ja, seated concerts noemen ze dat dan. Ja, ja. Maar dat, je dus, uh, dat er weer wat muziek en, uh, boodjes, ja, en uh, optredens en zo zijn. Ja. Dus het, het, ja, het wordt toch nog wel misschien een... Uh, Gezellig zomerseizoen. Dat wordt het toch wel. Kijk naar buiten, Christel. De zon schijnt weer. Ja, sowieso hoor. Ja, goed, het komt he? wel goed. Oké, okay, ja. Christel. Dank je wel weer voor deze week. Volgende week de tiende keer. Ja. En dan, dan spreek ik je weer. Tot dan. Ja, is goed. Tot dan. Ja. Fijne weekend. ja. ja. Just a little smile That's all I ask of you Is that too much? Gimme, gimme Gimme just a little smile We got a message for you Back sunshine reggae, en daarvoor hoor je Christophe van Liefst uit Zandvoort. En wil je nog meer weten over dat uh, plukken van al die kruiden en het uh, maken van pesto's daarvan en allerlei andere superfoods in de natuur? Kijk dan op de zuid van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Gaan wij door met de weekend? I feel it coming here bij ZFM waar het bijna half zeven is. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just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 When you're alone with me, I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, babe. You are not the same time, type. So maybe this is the perfect time.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 weekend. I feel it coming. Ja, en dan zometeen nog even een plaatje van ROX en dan gaan we even naar het item van NH luisteren over de Beach Club 10. Zij spraken met Bas en Boudien, de eigenaren, en uh, ja, die, iedereen weet natuurlijk van die vreselijke brand. Maar ze zijn weer open sinds een paar dagen en uh, NH heeft met ze gesproken. Dat zometeen naar ROX. Met mijn baby left me. Goed, uh, ja, zoals uh, de meeste toeristen die deze week het weekend uh, Zandvoort binnenkomen, zullen inderdaad die, die kale plek zien aan het uh, begin bij, uh, bij de haven van Zandvoort daar. Beach Club 10 is, uh, is ruim anderhalve week uh, geleden afgebrand en uh, ze hebben hemel en aarde bewogen en zijn gewoon weer open. En het is echt een wonder en er is met steun van de Zandvoorters dus en van iedereen is daar geholpen. En haas uh, ja, sprak met, uh, met de eigenaren Bas en Baudien en het is uh, mooi uitgang geworden. Hier zijn ze. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Nee, okay, okay. Nou, we hebben uh, <laughs> weer het euvel dat de stream vastloopt zoals altijd. Het gebeurt wel vaker hier bij de site van NH. Ik, ik reload hem even. Mocht hij weer werken, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Nee. Nou, weet je, ik draag gewoon eerst even een plaatje... En dan proberen we het zo meteen opnieuw. I suck my finger, point to the sky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 Toegekomen. Nee. Het voelt nog wat onwennig, de tafelindeling wordt nog even snel gemaakt, maar Beach Club 10 opende vandaag weer haar deuren en dat had niemand durven dromen vorige week. De strandtent brandde compleet af, maar het kleine paviljoen wat normaal gesproken wordt verhuurd voor feesten en partijen bleef staan. Het was een vrij intensieve week. Met is een hoop geregeld en alles wat op je afkomt, vanaf het moment dat, dat, dat, we, dat ik mijn bed uitgedrilld ben met Bodine samen, eh, tot, tot, tot eigenlijk nu, dat we net de deuren hebben opengedaan. Bas en Bodine werden in de nacht van de brand uit bed getrommeld en zagen met eigen ogen hoe hun zaak werd verwoest. De eerste rook uit het dak is gekomen. En uh, dat brandweerman achter me langsliep, die, niet wist, dat, die, die niet, wist, niet wist dat ik de eigenaar was. En dat ik hoorde zeggen, nou dit is een verloren zaak. Dus op dat moment was voor mij wel duidelijk dat, dat het uh, einde verhaal voor, dit, uh, voor, voor het restaurant was. Maar het koppel is niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze hebben hun schouders eronder gezet en van het kleine bijgebouw hun hoofdpavillon gemaakt. Nee, het is nog niet uh, ideaal, maar ja, alles went. Dat zit ook echt wel echt in ons om verder te gaan. Uh, we hebben hier natuurlijk een, vol, nou ja, een volwaardig uh, pand bespaard gebleven. Waar helaas geen koffiemachine in zat, geen uh, afwasmachine, geen oven, cetera. Dus er moest wel echt wel heel veel geregeld worden. En uh, nou ja, dat is waar we nu zitten. Uh, de koffiemachine staat aan, de oven gaat, staat aan. Ja. Het is fantastisch dat het binnen één week gerealiseerd is. Ook de vaste gasten zijn blij dat ze voor een kopje koffie weer terecht kunnen op een vaste stek. Had u gedacht dat u er vandaag weer zou kunnen zitten? Nou nee, ik, ik, ik weet niet meer wat ik gedacht heb. Ik hoorde het via mijn iPhone en ik kreeg de foto's door dat het afgebrand was. Ik was helemaal van de leg. Ik, ik, ik denk, oh god, die jonge mensen hebben ze eerst die corona gehad werken zich een slag in de rondte. Alles kan altijd bij ze, ze zijn heel lief. En dan nou dat. Op de plek waar de strandtent heeft gestaan is het nu praktisch leeg. De restanten van de brand zijn afgelopen week al weggehaald. En morgen wordt er zelfs een nieuwe strandtent gebracht van Corendon... Die ze mogen lenen tot het einde van het seizoen. Je moet er best van maken, want je kan wel bij de pakken neer gaan zitten. Eh, dan komt er één geen brood op de plank. En ik denk dat je dan uh, veel meer geconfronteerd wordt met, met, met, het, met het grote ongeluk. Eh, dan dat we nu alleen maar aan het doorgaan zijn van, van de een naar het ander naar het ander. En het volgende paviljoen komt morgenochtend uh, wordt gebracht. Woensdag gaan we beginnen met bouwen. En zo ga je. We hebben nog maar twee, drie maanden seizoen. En, dus ik zeg ook, dat zeggen we tegen elkaar, weet je. Uiteindelijk kan ook nog later. En nu maar hopen op nog een paar zonnige maanden. MUZIEK <tied> Kom eens aan, demande et type. Je hey, hey, croyais quoi? Veux, Qu On savait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. T'appelles les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, Dja Dja, ja. oh, ja, y'a pas moyen, Dja Dja. Je ja. suis pas ta kata, Dja Dja. Ja. En Katjana, baby, tu zet ça. Oh, Dja Dja, y'a pas moyen, Dja Dja. Je ja. suis pas ta kata, Dja Dja. Ja. Je moi, je penses à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a yeah, elle. Yeah, yeah, yeah. Crash encore, y'a yeah, elle. Yeah, yeah. uh, yeah, yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment faire. Tu jouerais un rôle, tu, tu finiras, finiras aux en enfers. Quand je mon a kamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu <t 'en> déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, pas ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, pas ja, ja, jaja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jaja. Mooi je pakt pas, moyen, ja, ja. pas ta katan, ja, ja, ja. en dja, en tu Oh, dja, dja, dja, dja, oh ja ja, je dja, pas dja, dja, ja dja, dja, dja, dja, dja, dja, dja, je dja, dja, dja, dja, dja, But <speaking> I <in the language> Jaja. baby to the baby to the top. on baby. catch on a baby to the top. on a baby. Oh, Oh, Oh, ja, en daarvoor hoor je dus Club 10, Bas en Baudin, die echt een hele heftige week achter de rug hebben. Maar ze zijn weer in de lucht en ze draaien gewoon weer. Ze zijn gewoon weer opengegaan afgelopen woensdag. Geweldig. Goed, vanochtend begon de ochtend al vroeg met Jaap en Maya van der Kotter. Ze hebben een toeristisch programma in vijf talen. En Jaap die draait sowieso al heel veel over de grenzen... zoals hij dat zo mooi zelf zegt, in alle talen. En er is één taal, die draait hij volgens mij niet, en dat is Japans. En die heb ik nu bij me, Busy 5. of Five, Monomoe, Tokyo. Ik ga een beetje gas geven vandaag. Ima noe watas, to te moe kanasik te Nami da ga, na mi da ga, na mi da ga, na mi da ga, na dat ik Mon amour Tokio. En we gaan nog even door. Doe Lipa. One kiss, doe een lipa. En ach, weet je wat, we spelen gewoon nog even door. Moi, je joue. Moi, je joue, je joue contre je. Je veux jouer, je joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. S'en tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes de mon jouet. A présent, ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.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 Met de kortste plaat, volgens mij, uit de geschiedenis. 1 minuut 36, dat is hem. En met Brigitte komen we eigenlijk tot het eind van deze... ja, deze welkom in Zandvoort voor deze week. Het is uh, bijna 7 uur. Ik sta nog even over Oliver Koletski met U-bahn Vaan. En dan uh, rijden we zo het weekend in. Ik ben er volgende week donderdagochtend weer... in het ZFM Live-programma tussen 10 en 12. En dan uh, volgende week vrijdag natuurlijk weer tussen... 5 en 7. En ook dan zal Christel er weer bij zijn. Waarschijnlijk gewoon weer om half 6, zoals altijd. Luister morgen ook gewoon naar ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Toebak. Albert Jan en uh, Rob Harms. zijn er allemaal weer. Dus uh, zit helemaal vol bij ZFM. Dus je kunt gewoon bijblijven over alles wat er in Zandvoort gebeurt. Ik zeg tot volgende week. Maak er een mooi weekend van. Het wordt lekker weer. Dich nebeneinander haut an Haut Und wollen